Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Met mogelijk nog een buitje, en dan wordt het zo'n 17 graden. ANWB, verkeersinformatie. Ondanks de bui is de verloop de spits nog vrij normaal... met een totaal 45 kilometer file. Het zijn de dagelijkse in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Eén opvallende file op de A7 naar Zandam. Daar staat het afwit aan Van Hoorn en Purmerend-Zuid 5 kilometer. Bij Purmerend-Zuid is een auto stilgevallen... en die blokkeert daar de linker rijstrook.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is bijna zeven minuten over zeven. Historische stap, president Obama is de eerste Amerikaanse president... die vindt dat homo's moeten kunnen trouwen in Amerika. Straks onze correspondent eerst naar toenemende onrust... over de Europese schuldencrisis. Vooral de focus is nu gericht op Spanje... want de Spaanse regering heeft ingegrepen bij Bankia... een van de grootste banken van het land. Een lening van 4,5 miljard euro is omgezet in aandelen... en daarmee is de Spaanse overheid voor een groot deel eigenaar geworden van de bank. Feitelijk is de bank genationaliseerd. De Spaanse premier Rajoy probeerde gisteravond de Spanjaarden te kalmeren. Het regering kan een mensage van tranquilliteit... De regering kan de klanten van Bankia geruststellen... en garandeert de stabiliteit van het financiële systeem. Al dus Rajoy. Wij gaan naar onze correspondent in Spanje in Madrid, Rob Zoukberg. Rob, De regering had aangekondigd al dat er vrijdag dus maatregelen zouden komen. Waarom grijpen ze nu al in? Nou, misschien moet je het anders zeggen, Lara. Waarom grijpen ze nu pas in. Uh, afgelopen maandag uh, lekte het natuurlijk al uit dat Spanje bezig was met, met, met het steunen, met het zoeken naar steun van die, van die lastige bank van Bankia die met zoveel problemen zit. He, en we zagen natuurlijk afgelopen dagen wat er gebeurde. Enorme druk op het aandeel van Bankia dat uh, naar beneden kelderde. Ineens werd de topman ook uh, van die bank aan de kant gezet. Kortom, het zorgde voor heel veel onrust. En wat je net liet horen, he, die, uh, de premier van Spanje die zegt... Uh, mensen, gerust, uh, alles komt goed met, je, met jullie spaargeld bij die bank. Uh, maak je daar geen zorgen om... Die boodschap, daar is hier eigenlijk, kan je ook zeggen, is hij ook laat mee. Want dat moest eergisteren de leider van de oppositie al zeggen. Uh, dat we daar ons geen zorgen om moesten maken en hoefden te maken. En dat hij ook zijn geld op die bank had zitten. Dat hij het niet zou opnemen. Kortom, de, de, de boodschap om de boel gerust te krijgen, kan je zeggen, die komt nu. Maar misschien komt hij wel laat als je al weet dat de overheid daar sinds maandag uh, mee bezig is. En, en dat nieuws ook toen al uitlekte. Uh, Rob, waarom is Bankia zo lastig? Waarom zit juist deze bank in de problemen? Ja, Bankia is één van de vele, moet je zeggen. En Bankia uh, is misschien wel de grootste die met het uh, kernprobleem zit waar al die Spaanse banken mee zitten. Te veel geld gestoken in, in onroerend goedprojecten de afgelopen jaren. Uh, dat gebeurde natuurlijk hier in Spanje tijdens de bouwboom... de jaren dat er ontzettend veel gebouwd werd in Spanje. Jaren die we hier hebben meegemaakt... dat gewoon uh, in één jaar 800.000 huizen konden worden neergezet. Want iedereen wilde ze hebben. Uh, er, was, uh, uh, er was veel belangstelling voor. En banken staken daar heel erg veel geld in. Nou, Bankia deed dat ook. En ze hebben inmiddels zo'n vastgoedportefeuille... van 31 miljard euro opgebouwd. Waarvan nu de vraag is... Krijgen ze dat geld ooit wel terug? Uh, hoe zit dat met mensen die de, de wanbetalers, hier een groot probleem in Spanje... Komen ze ooit nog wel van al die huizen af waar ze zoveel geld in hebben gestoken? Hè? Bankje, uh, nou, een van de allergrootste banken hier in Spanje, de vierde bank van Spanje. Veel te groot daarmee voor een overheid om zomaar te laten vallen... Maar ze zitten dus echt met het probleem van die huizenvoorraad. Het sleept ze als, als, een, als een molensteen, zeg je dan, hè, aan hun nek. En misschien nog wel veel zwaarder dan dat. Want de bank die kan gewoon niet meer op eigen benen staan omdat ze zoveel last mee torst. Maar uh, Rob, je zegt er zijn ook nog meer banken met problemen in Spanje. Um, om hoeveel geld zal het dan gaan uiteindelijk? Want um, ja, ik denk dan ook maar aan het begrotingstekort in Spanje. Zoveel geld heeft de regering niet. Ja, nou, je, je, kan, je kan het je afvragen af als dit het probleem is van een van de allergrootste banken van Spanje. Hoe zit het dan met de kleinere banken van Spanje? En We weten natuurlijk dat die net het, het, precies hetzelfde deden als banken de afgelopen jaren... namelijk heel veel geld stoppen in huizen, in woonprojecten. En dat, dat heet gewoon inmiddels, heet dat dan in, in, in, in, in, in economische termen... vergiftigd, vergiftigde vastgoedportefeuilles. Ze komen er nooit meer uh, vanaf. En cijfers worden er niet over genoemd door niemand. Maar uh, als je de economen leest, dan zeggen ze... nou, er is misschien nog wel 50 miljard nodig, Zo. minstens. Wil je die banken uh, kunnen redden? Nou ja, en het is wat jij aangeeft. Spanje probeert aan de ene kant natuurlijk dapper, hè, de regering uh, keihard uh, bezuinigen. In de pas lopen met Brussel. Maar ja, dit probleem wat er nu bij komt, er is nog heel veel geld nodig. mag je bang voor zijn. Ja, over Brussel gesproken. Brussel komt morgen, of de Europese Commissie komt morgen met, met ja. cijfers. en ook het beleid hè, van wat de landen moeten gaan doen. Rekent Spanje, of hoopt Spanje, op clementie uit Brussel? Nou, daar gaat het wel de afgelopen dagen steeds over. En we horen een beetje vanuit Brussel... dat ze, dat ze Spanje misschien een jaar meer willen geven... om tot een financieringstekort van 3% te komen. grote vraag is of, die, of ze die ruimte krijgen. Uh, aan de andere kant kan je natuurlijk wel vermoeden... Marcel, dat ze, dat ze die ruimte zullen moeten gaan geven. De rentedruk op Spanje was ontzettend hoog de afgelopen weken. Uh, op het op het hoogste niveau, uh, zit boven Italië het hoogste niveau in jaren... Kortom, die druk, die rentedruk op Spanje zal hoog zijn... en zal door dit nieuws wat we nu weten... deze bank in de problemen alleen maar... je kan erop wachten natuurlijk vandaag die druk wordt alleen maar groter. Spanje in de problemen dus, correspondent Rob Zoutberg vanuit Madrid. Twaalf minuten over zeven is het. We gaan naar Amerika, naar dat historische moment gisteravond. Want als eerste Amerikaanse president in de geschiedenis... heeft Obama zich uitgesproken voor het homohuwelijk. Op een a moment heb ik gewoon concluded dat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 Obama, uh, we weten dus waar hij voor staat, uh, wat ja. zijn mening is. Maar wat zijn de consequenties daarvan? Wat betekent dit? Want wordt het dan nu uh, nationaal-landelijk... Geaccepteerd? Nee, dat zeker niet. Het is uh, nog echt een, een competentie een bevoegdheid van de individuele staten. Nou, in zes van de vijftig staten is het nu toegestaan. In een aantal staten bestaat het homohuwelijk überhaupt niet. Maar in dertig staten, dat is dus echt meer dan de helft... is het echt expliciet verboden in de grondwet van die staten. Zoals bijvoorbeeld nu ook net in North Carolina... waar dat referendum, uh, waar dat referendum is geweest. En de kans dat het nationale wetgeving gaat worden... die is toch heel klein, want het, het, het huis van de dat het is nu van de republikeinen. Nou, die zullen daar nooit voor stemmen. Dus dat homohuwelijk nationaal heeft er nog een uh, long way to go. Wessel De Jong vanuit Washington. Dutchbed-commandant Karremans wordt misschien toch vervolgd... voor zo'n rol in de val van Srebrenica. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst verkeersinformatie, ook aan. Ondanks de is er nog sprake van een vrij normale ochtendspits. Er staat in totaal 39 kilometer file. Het zijn de dagelijkse files in de regio's Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Een opvallende file op de A7 naar Zandam. Daar staat bij Pumblent 6 kilometer. Daar is een auto stilgevallen en die blokkeert uit de linker rijstok. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Belgische winkeliers klagen over de harde concurrentie van Nederlandse winkels. Want Nederlandse ketens als Zeeman, Action, Albert Heijn en de HEMA... openen steeds meer filialen in België. En onze correspondent Joris van Poppel merkt dat de Belgische winkeliers... helemaal niet blij zijn met de prijsstuntende Nederlanders. Antwerpen. In de schaduw van de kathedraal ligt een klein stukje Hollands glorie. Gisteren geopende gloednieuwe Albert Heijn. Als je zo erg de winkel binnenkomt, ik vind dat een heel gezellige winkel. Ik vind dat een heel fijne sfeer dat hier zo hangt en, ja, en leuke producten ook dat wij niet kennen. Veel goedkoper, veel leuke producten, duwel fries, vla, betere prijzen, betere producten, meer producten. Hoeveel scheelt het in prijs? Uh, toch een heel, ja, moet ik zeggen. Toch op elk stuk bijna 50 cent. Albert Heijn is vorig jaar in België begonnen. Deze in het centrum van Antwerpen is de vierde vestiging. Met een merk als Albert Heijn de grens over om een mooi bedrijf te kunnen bouwen, ja, dat is heel erg leuk. Zegt Corné Mulders van Ahold. Hij wil dit jaar nog zes nieuwe supermarkten openen in België. Ik had het daar straks met een van de cassiaires hierover. Die zei: kijk, als jij achter de kassen zit, dan kun je zo de kathedraal zien. En toen waren we samen trots. Naar België. Dat vinden ook andere Nederlandse ketens leuk. De Vibra, Zeeman, Kruidvat, Action, Scapino. Ze hebben al tientallen filialen in België en ze willen er dit jaar nog veel meer gaan openen. De Nederlandse goedkope winkels rukken op. En daar zijn de Belgische winkeliers niet zo blij mee. Wij vinden het heel goed dat er zoveel mogelijke concurrentie in België komt. Dat is ook goed voor de consumenten. Dat is ook goed voor onze eigen, voor de winkels die hier gevestigd zijn. Zegt Dominique Michel van de Belgische koepel van winkeliers Comeos. Het enige dat, dat moet gebeuren is uiteraard dat alle regels voor, voor, voor iedereen dezelfde zouden zijn. Onze Belgische handelaars, als zij producten kopen van internationale leveranciers, betalen meer voor hetzelfde product als de Nederlandse handelaars. Hoe komt dat? Onze markt is kleiner. Het is in twee of drie stukken verdeeld met de drie talen. Dus dat heeft uiteraard een kost. De internationale producenten denken dat zij misschien meer kunnen vragen, omdat de Belgische consument misschien meer belang hecht aan kwaliteit. Maar er is ook het aspect macht. En als zij de macht hebben om iets op te leggen, dan doen ze dat ook. Maar dan moet u beter onderhandelen. Wij moeten beter onderhandelen, inderdaad, maar het is niet altijd evident tegen deze grote multinationals, de machtspositie van de Belgische handelaars is feitelijk zwakker dan de Nederlandse collega's. Uh, en, en, en dat heeft uiteraard een impact op de prijs... die ze op het einde van de dag kunnen krijgen. Wat is die impact op die prijzen? Wel, uh, afhankelijk uiteraard van het product... Uh, kan dat een impact hebben van 5 à 6 procent uh, op, een, uh, op een prijs. Het is echt een aanzienlijk impact. Maar de Belgen in de winkel van Albert Heijn, de klanten... Die kunnen die lage Nederlandse prijzen wel waarderen. En ook de Hollandse grootgutter zelf ziet geen probleem. Ik denk dat het goedkoop inkomen ook vooral te maken heeft met de relatie tussen leverancier en retailer. Klant, hè? leverancier. Uh, en omvang, volume wat je afneemt. Is dat oneerlijke concurrentie? Nou ja, volgens mij niet. Uh, kijk, de, de, de spelregels in België zijn anders dan in Nederland. en Dat is een gegeven. Dus wij zijn niet bij macht om die spelregels te veranderen. En, ja, en verder, uh, oneerlijke concurrentie, het is een vrije, vrije markt, de Europese Unie is het toch wel een heel mooi, mooi goed van Europa. Uh, zowel voor goedere producten als, uh, als, als klanten. Ja, dus uh, uh, daar maken we graag gebruik van. Belgische winkeliers en ook de Belgische regering willen dat Europa de prijsverschillen zo snel mogelijk gaat aanpakken. Tien minuten voor, half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Openbaar Ministerie mag oud-Dutchbed-commandant Tom Karamans vervolgen. Dat heeft de Landelijke Reflectiekamer bepaald. Karamans had de leiding over de Nederlandse VN-eenheid... die in 1995 in de Bosnische moslim-enclave Srebrenica was gelegerd. Na de inname door generaal Mladic... werden in Srebrenica meer dan 7000 moslimmannen vermoord. Twee jaar geleden deden nabestaanden van de slachtoffers aangifte tegen Karmans. Hij zou mede verantwoordelijk zijn, de dood van de mannen. Robert Bas, onze justitiespecialist. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de rol van die reflectiekamer? Hoe belangrijk is dit advies? De reflectiekamer dat is eigenlijk een nieuw fenomeen. Vorig jaar in het leven geroepen door de top van het Openbaar Ministerie... Is de bedoeling dat de reflectiekamer bij een uiterst gevoelige zaken of hele complexe zaken een advies gaat geven over wel of niet vervolgen. En die reflectiekamer bestaat dan uit mensen van binnen het Openbaar Ministerie en van buiten het Openbaar Ministerie. Hmm. En dat advies, ja, het is een advies dat kan de top van het openbaar ministerie naast zich neerleggen. Maar het is wel heel erg moeilijk om dat te doen, natuurlijk, gezien ook de zwaarte van de mensen in de reflectiekamer. Dus daarmee is het dan zo goed als zeker dat karamans vervolg gaat worden? Nou, het is in ieder geval een stap dichterbij gekomen. Uh, de, de top van het Openbaar Ministerie, het college van procureurs-generaal, kan het advies nog naast zich neerleggen. Maar die kans is eigenlijk niet zo heel erg groot, omdat iedereen ook wel weet dat de advocaat van degene die aangifte hebben gedaan tegen Karmans, dan naar het gerechtshof zou kunnen stappen. Ja, en met de munitie van uh, het advies van de Reflectiekamer is zo'n procedure wel heel erg uh, kansrijk. Hmm. Uh, invloedrijk advies dus. Heeft de, kamer, de reflectiekamer vaker zo'n advies gegeven? Nou, het is een, een vrij nieuw fenomeen, de reflectiekamer. Ik, ik ken nog één andere zaak waarin dat uh, een, een advies is gegeven. En dat gaat over de schietpartij in Alphen vorig jaar. Je weet, vorig jaar heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt... dat er een tweede verdachte is in die zaak. Dat zou een vriend zijn van die Tristan van der Vee. Tegen wie dan zou hebben gezegd dat hij dit van plan was, deze schietpartij. Daar is ook een reflectiekamer geweest. En de reflectiekamer heeft toen ook gezegd van ja, het is inderdaad opportun om deze verdachte ook te vervolgen. En dat heeft inderdaad ook geleid tot de beslissing dat deze verdachte vervolgd gaat worden. Ja, nou is het allemaal 17 jaar geleden, twee jaar geleden al aangifte gedaan. De reflectiekamer heeft zich er nu weer over gebogen. Waarom duurt het zo lang? Ja, omdat het natuurlijk een ontzettend politiek gevoelige kwestie is. Uh, um, het gaat overigens niet uh, dat Karmans verweten wordt in, in deze procedure... dat hij verantwoordelijk is voor alle 7000 moslimmannen die vermoord zijn. Maar het gaat om familieleden van uh, een tolk die voor Dutchpet heeft getolkt. En het gaat om uh, de elektricien die uh, voor Dutchpet heeft gewerkt... en die door Dutchpet uh, van het terrein is afgezet. Ja, Het is natuurlijk een uiterst open zenuw voor de, voor de Nederlandse regering deze kwestie. Uh, Srebrenica is nog steeds een, een zwarte paard. En je kan je voorstellen, als deze zaak voor de rechter gaat komen... dat alle details weer boven water gaan komen, uitgebreid behandeld zijn geworden. En eigenlijk uh, zit men daar in Den Haag niet op te wachten. Justitie specialist van de NOS, Robert Bas, dankjewel. Dan door naar Mino Remmers. Mino je zei het net al, het is grijs in Den Helder bij de Haar Evertsen. Evertse. Jij bent aan boord van het schip. Hoe ziet de binnenkant er eigenlijk uit? Ja, dat is net zo grijs. En het is me goed dat er hier en daar een platte grond hangt. Want je bent zo verdwaald. We zijn uh, inmiddels naar beneden geklommen. Uh, dat deed ik klokslag 7 uur en toen klonk het hier zo. Uh, attention, armeisheid Everten, het is vandaag donderdag 10 mei. 7 uur. Het is overal, overal, overal uit. Uh, ja, en weet je wat dat overal, overal betekent? Dat betekent kom je nest uit in uh, goed Nederlands. Oftewel wakker worden, opstaan. Maar ja, de meeste bemanningsleden moeten nog aan boord uh, uh, komen. En we liepen net eventjes naar uh, de kajuit van de commandant. Dat is de overste Bouwdwijnboot, die ook voor vier maanden weg is. Samen met alle andere heren en ook enkele dames. Uh, dat wordt trouwens geen voetballen kijken dan, hè? Nee, daar, we zoeken nog naast naar een oplossing. <laughs> ja. Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Van ja. ons, uh, ja. We keken net even op de kaart. Die hangt hier uh, uh, aan, de, aan de muur. En dan zie je eigenlijk hoe enorm groot dat gebied uh, uh, is. Uh, want jullie varen uit. Suezkanaal, Suezkanaal komen, we, komen jullie door? Ja, en dan gaan we door de Rode Zee helemaal naar het zuiden. Waar wordt het dan spannend? Vanaf straat Bab el Mandeb. Uh, daar is het. Uh... Zeg maar de ingang ja. van het gebied waar de piraten. De Golf terrein... van Aden, dan moet je denken aan Jemen, Ethiopië en dan zie je de kust van Somalië. Precies. Veel in de Noord-Arabische Zee zien we een toename van piraterij in het algemeen. En uiteraard in het zuiden in het Somalisch bassin voor de kust van Somalië, uh, zuidelijke richting op de Indische Oceaan. Hoe, hoe is het met de piraterij gesteld? Want uh, het begon een beetje als een soort, ja, wat zal ik zeggen, kamikaze-achtige acties, kleine bootjes. Wordt het professioneler? Het wordt absoluut professioneler. Het is echt een vorm van georganiseerde misdaad. En je ziet de mate van organisatie ook uh, toenemen. En dat zie je bijvoorbeeld terug in de hoogte van de losgeldprijzen die uh, gevraagd worden en de hardheid van de onderhandelingen. Uh, er is ons dus alles aan gelegen om het uh, aantal kapingen absoluut uh, te voorkomen. Uh, ja. Te verstoren of te beëindigen. Want er is natuurlijk al een paar keer gecashed door de heren Piraten. Dus er is ook geld om betere wapens te kopen, betere boten of ze jatten het. Ja, inderdaad. Uh, we hebben ook eigenlijk elk seizoen, als je als je denkt in de moessons, de, de zuidwest gaat nu weer doorstaan, uh, zie je toch een, een verandering van tactiek van de van de piraten. En uh, ook dit jaar zal dat weer het geval zijn. Dus uh, we zullen onze ogen en oren bijzonder goed openhouden. En alle informatie die we kunnen gebruiken... ook van de lokale scheepvaart, van de lokale vissers... van de lokale handelsvaart gebruiken... om een goed beeld te krijgen van wat daar het normale dagelijkse patroon is. Over oren en ogen gesproken, we kunnen niet alles vertellen... Uh, want er zit natuurlijk ook tactische informatie bij... maar we zitten op een luchtverdedigingscommando vergat. Daar staat hier bovenop een radarsysteem. Dat is zo'n beetje de verkeerstoren Schiphol, hoor ik net... Nou, qua capaciteit uh, absoluut. We hebben echt state of die art uh, wapensystemen uh, aan boord. Uh, al die informatie die zullen we gebruiken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. En het schip is inderdaad ontworpen, gebouwd en getraind. Om uh, met name tegen luchtverdediging uh, daarin actief te zijn. Daar zijn we ook erg goed in. Ja. dan daarna... het kleinste notendopje zie je. Wij zien inderdaad, het ligt natuurlijk aan allerlei omstandigheden. Afstand en de zeegang, maar ja. we zien heel veel. Ja. Ja, maar dan is het nog een kwestie van snel er, er kunnen komen. Daarom zitten er ook speciale eenheden aan boord. Uh, onder andere mariniers. Ja, we hebben een groep uh, mariniers... die uh, bijzonder goed getraind zijn in het uh, uitvoeren van boardings. We hebben een boordhelikopter. Uh, die kan natuurlijk snel op grotere afstand... Toch op... niet de links, hè? Inderdaad. Uh, wel? En ja. ik zal u vertellen, het is de laatste links... die we mee zullen nemen op een uh, ernstmissie. Nou, brengen we breng hem ook weer terug. Absoluut. Daar zullen we <laughs> alles aan doen. Ja. En uh, we zijn natuurlijk druk bezig met het integreren van onze nieuwe helikopter... de NH90, ja. die, uh, die ook al uh, veel rondvliegt en veel ja. aan boord van schepen Maar staan. we moeten niet denken aan continu actie. Het is ook heel veel patrouilleren en dus ook letterlijk een praatje maken... met hier en daar een visser of een, een klein schip. Ja, absoluut. Somaliërs, om daarmee contact te krijgen, om aan informatie te komen. Ja. En dat kunnen we ook. En dat zullen we ook doen. We hebben drie uh, snelle boten aan boord. Daarmee zullen we echt dagelijks uh, kennis maken... met lokale handelsvaart, lokale vissers. Gewoon om te kijken hoe het met ze gaat. Uh, en een beeld te krijgen van wat daar het, uh, het dagelijkse bedrijf is. Ja. En dat maandenlang achter elkaar... hier en daar nog wel een haven aandoen... om toch even aan land uh, te kunnen. Maar ja, altijd paraat staan. En ondertussen... Dat wel, op de hoek van het bureau, daar staat hij, het portret... van Cornelis Eversen, de vice-admiraal van Zeeland, enzovoorts, enzovoorts. Een prachtig, mooi eh, portretje dat je ook weer even weet... hoe het in vroegere tijden ging. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u...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 Radio 1, het NOS-journaal. ProRail moet deels een staatsbedrijf worden, vindt de Tweede Kamer. Een wrak van Russisch vliegtuig in Indonesië gevonden. Goedemorgen, half acht is het, ik ben Doral Megens. De overheid moet belangrijke taken van ProRail afnemen. Volgens de Telegraaf willen meerderheid in de Tweede Kamer dat. Na het treinongeluk in Amsterdam, de salarisverhoging van de directie... en de spoorchaos door het winterweer zouden de Kamerleden het zat zijn...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 En, nou, ze hebben net een foto laten zien genomen vanuit de helikopter, waarop je de vrakstukken kunt zien, en het ziet er niet naar uit dat daar nog overlevenden in zitten. Het gloednieuwe vliegtuig verdween tijdens een demonstratievlucht van de radar, en aan boord waren waarschijnlijk 45 mensen.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 Ja, en eigenlijk zouden er 47 mensen aan boord gaan... maar twee mensen hadden er een slecht gevoel bij... en zijn op het laatste moment niet ingestapt. Familieleden hebben al DNA afgestaan... om eventueel later gevonden lichamen snel te kunnen identificeren. De mislukte samenwerking van het CDA met de PVV... moet openlijk kunnen worden besproken. Dat zegt oud-minister en uh, CDA Iers Ballin in Nieuwsuur. Hij reageerde op de oproep van kandidaatlijsttrekker lijsttrekker Bleker aan CDA's... om het niet meer over de PVV te hebben...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 Spanje heeft toch deels een bank genationaliseerd. Bankia had grote financiële problemen. De overheid krijgt nu 45% van de aandelen in handen... en is daarmee de grootste aandeelhouder van de bank. Daar betaalt Spanje 4,5 miljard voor. Bankia zet daarvoor een lening om in aandelen. Eerder zei de regering van Rajoy dat er geen banken zullen worden gered met publiek geld. 10 miljoen Spanjaarden hebben een rekening bij Bankia. De haarstylist Viral Sassoen is overleden. De Brit had veel invloed op de haarmode, zowel voor vrouwen als voor mannen. Zo maakte hij het bobkapsel uit de jaren twintig weer populair in de jaren zestig. Later bouwde hij een imperium op van kapsalons en haarproducten. Toch ging het, eh, toen hij zijn eerste beroemdheid knipte, niet helemaal van een leien dakje. Het was de eerste keer dat had all je <laughs> <your stuff> watching. <laughs> And And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 ANWB-verkeersinformatie. Ondanks de buien verloopt de spits nog vrij normaal. In totaal 80 kilometer file. Paar op de A7. Hoorn richting Zaandam staat bij Permanent Noord 4 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij. A12 Arnhem en Utrecht het langzaam over 5 kilometer. Tussen knoopend Maandenbroek en Maarsbergen. En op de A16 Breda richting Antwerpen. Daar is een ongeluk gebeurd bij knoopend Galder. Er staat 2 kilometer. De linker reis ook is daar dicht. En op de A58 Tilburg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 Ga naar centraalbeheer.nl/zakelijk. 8 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl, doorklikken naar de sport... en dan ziet u de goals uit de finale. Atletico Madrid won namelijk gisteravond voor de tweede keer in drie jaar de Europa League. De Madrilenen waren vooral trots omdat ze rivaal Real Madrid aftroefden... en een grote Europese finale speelden. Correspondent Rob Zoutberg stond tussen de aanhangers van Atletico Madrid. Hooray! Voor de zesde keer staan Spaanse clubs tegenover elkaar in een UEFA Cup finale. De beurt aan een club uit Baskeland, Atletico de Bilbao en Atletico de Madrid. We staan bij hun stadion in Madrid. Het is bijna rust en Madrid ligt aan kop. Ik heb daarnaar naar gekeken met Jessica van Spenge. Die hier vanaf deze zomer correspondent wordt in Spanje. Mijn opvolgster. Leuke avond. Ja, het valt op dat er gewoon een hele leuke sfeer is. Ik heb geen politie gezien, ik zie alleen maar mensen die feest vieren. Buiten... Die wel soms lelijke woorden zeggen. Maar er staan heel veel mensen buiten de kroegen. En je, je snapt eigenlijk niet, want ze kunnen het scherm amper zien. Ja, nou, dat gebeurt hier. Het stadion waar we dus voor staan is gesloten vanavond. Daar is geen groot scherm opgehangen of wat dan ook. En dus wat gebeurt er voor de kroegen om het stadion... Daar staan de supporters om hele kleine televisieschermpjes heen. Mensen zijn op stoelen gesprongen om nog iets van de wedstrijd te kunnen zien. En wat grappig is, ik weet niet of jij dat ook net zag. In de ene kroeg zag je eerder dat er een doelpunt kwam dan in de andere. Ja, en dan gaat de ene kroeg dus juichen. En dan één seconde later dan gaat de andere kroeg ineens helemaal uit zijn dak. Dat is wel grappig, ja. Maar verder, ja, opvallend. Rustig. Maar ja goed, ja, Atletico heeft ook weinig reden tot klagen. Ze winnen. En er stond net een jongen daar en die zei van uh, wel heel veel emotie, wel heel veel emotie. Nou, misschien kunnen we hem even gaan vragen hoe hij zijn avond blijft. que los equipos Españoles a la final de la copa, es que la Liga Española es la mejor de Europa. Het zegt iets over de Spaanse voetbalcompetitie, die gewoon een van de beste van Europa is geworden. Alleen daardoor is dat voetbal op zijn hoger plan gekomen. Er staan dus twee Spaanse clubs daar in die finale tegenover elkaar. Ya, 45 minuten de la en 45 Ik ben al drie kwartier aan het schreeuwen en er komen nog drie kwartier aan. En ik heb al bijna, bijna geen stuur meer. Er is nog een doelpunt gevallen. Het is 3-0. Wedstrijd bijna voorbij. De mensen gaan hier op de weg tussen het stadion en de kroeg aan de overkant op het asfalt liggen trekken hun shirts uit, rollen hier over straat. Het is het beste team van Europa. Het is het elke jaar en ze werkt het is Atletico is het gewoon meer dan ooit waard om te winnen. Ze hebben een ontzettend goed seizoen achter de rug. Het is het merecible. het is gebeurd, de wedstrijd is voorbij. De mensen vallen elkaar hier in de armen. Nogmaals in de kroegen dus voor het stadion. Aan de overkant worden de gebouwen helemaal rood, zie je dat? En allemaal van die bommen de straat in. Toch blijft het gezellig, ook al krijgen we nu een lading bier over ons aan. Ja, we worden even meegezegend. En zo wint Atletico de Madrid, zij is voor een dicht stadion, zijn tweede Europa League. Madrid viert overwinning in de Europa League. Tom van Tijk, goeiemorgen. Goedemorgen. Was het een goede finale? Nou, het was een, een, uh, je hoopt natuurlijk op een mooie finale en het was de strijd eigenlijk tussen de twee spitsen, Jorente en Falcao, zo was hij aangekondigd, maar uh, Atletico de Madrid was echt op alle fronten beter. En deze Falcao, die maakte de finale toch wel tot een mooie finale, want die maakte werkelijk twee prachtige doelpunten. De eerste uit het niets, helemaal door hemzelf gecreëerd en een tweede even achter zijn been langs halen en uh, ja, 2-0. En toen probeerde Bilbao de Baske het wel, maar het verschil was eigenlijk toch te groot, dus het was niet zo'n spectaculaire finale. Maar zoals je net hoorde, daar zullen die mensen in Madrid zich niet zo zorgen nee. over gemaakt hebben. Maar de emoties zijn hier denk ik niet zo hoog opgelopen in de Nederlandse huiskamers. Het was een keurige finale, ze speelden goed. En eh, nogmaals, Falcao de man, vorig jaar won hij met Porto al eh, de Europa League met 17 doelpunten. Nu heeft hij er 12 gemaakt. is ook voor heel veel geld weggegaan. Maar je bent toch bijna verbaasd dat hij nog bij Atletico de Madrid speelt. En niet bij een nog, nog grotere club. Dus misschien eh, dat dat iets van de torenhoge schuld kan gaan afhalen van Madrid de komende zomer. Ook maar even naar eigen land. Vanavond de eerste wedstrijd in de play-offs voor het laatste plekje in de Europa League. Ekerzij um, ja. tegen Twente en NEC tegen Vitesse. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, NEC-Vitesse is wel heel erg leuk... dat dat nou uitgerekend tegen elkaar gaat voetballen. Natuurlijk Nijmegen en Arnhem. Iedereen is op de been, inclusief de politie daar. Want dat roept uh, ook altijd veel emoties op. Um, ja, NEC heeft een heel goed tweede deel gehad. Vitesse is door het hele jaar heen gewoon wel een ploeg... die, die het eigenlijk zou moeten doen. Maar ik geef NEC toch wel een hele, hele goede kans. En Twente, uh, ja, die zouden eigenlijk helemaal geen problemen mogen hebben met RKC Waalwijk. Maar Twente is in een vrije val naar beneden geraakt. RKC heeft werkelijk helemaal niets te verliezen. Die vinden het werkelijk geweldig dat ze überhaupt deze wedstrijden mogen spelen. En dat is een hele, hele gevaarlijke uitgangspositie. Dus de ploegen die lager geëindigd zijn op de ranglijst... RKC ten opzichte van Twente, NEC ten opzichte van Vitesse... hebben wat mij betreft in de eerste wedstrijden toch wel een lichte voorkeur. Daar ligt jouw sympathie. Nee, dit keer is <lacht> het een, een, een, een, een gedachte. <lacht> een gedachte, een gedachte. <lacht> We geven Mark van Bommel. Nee, nee, zijn wij geheel neutraal zoals je uiteraard, weet, uh, uiteraard. even mark van bommel uh, jong talent ja. uh, zou dan nu eindelijk gaan tekenen bij psv ja. uh, niet echt jong natuurlijk hè? en advocaat als trainer is dit wel goed voor de club nou ja het is een een, een, een besluit inderdaad zo van de moeten weer baas in de kleedkamer en mensen die het voor het zeg hebben met advocaat en de inmiddels 35-jarige van bommel hij heeft natuurlijk heel veel routine en en kennis terug maar de vraag is altijd of mensen het nog aan kunnen als nou, voor een trainer een leeftijd nog wel te overzien maar mark van bommel is 35 hij krijgt de eerste kleine blessuretjes. Dat moet je volgend jaar ook maar afwachten hoe het gaat. Dus er zit altijd wel een, een hoog risico en afbreukfactor aan een dergelijke uh, besluit. Hij wil heel graag. Hij heeft heel veel aanzien in Eindhoven. Dus aanvankelijk zal het met heel veel gejuich begroet worden. Maar over een heel seizoen genomen. Uh, ik vind het risico groot. En persoonlijk vind ik het een route die je nooit te veel moet inslaan. Want resultaten uit het verleden enzovoort. Hè. Je weet het wel. Goed. Maar zijn autoriteit blijft uiteraard. Zeker, hè? zeker, zeker. Tom van Dijk, dankjewel. Joi. En zo dadelijk de opmerkelijke keuze voor het homohuwelijk van president Obama. in de aanloop naar de verkiezingen. Zometeen meer dus. Eerst naar de verkeersinformatie John Hoka. Valt dat je nou mee of tegen, John? Uh, nou, het valt door eigenlijk nog wel mee. Want ondanks de buien, ja, het is een iets te dru dru drukkere spits. Uh, in totaal 123 kilometer. Een paar files zijn wat langer dan gebruikelijk. Dat geldt onder meer voor de A7 naar Zandam. 8 kilometer tussen af A Van Hoorn en Afwet Zaandijk. En ook op de A9 richting Amsterdam is het wat drukker dan gebruikelijk. 12 kilometer tussen. Beverwijk Oosten, Batuverdorp. Nog een opvallende file op de A58, Eindhoven naar Breda. Daar is bij Knopende Baars een vrachtwagen stilgevallen. Er staat drie kilometer en bij Knopende Baars is de ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Na jaren van onduidelijkheid heeft de Amerikaanse president Obama... zich gisteravond voor het eerst onomwonden voor het homohuwelijk uitgesproken. En daarmee is hij de eerste Amerikaanse president die dat doet... Op straat in New York waren de reacties positief. I mean, I think that's a great thing. I think that people have the, should have the freedom to love whoever they want to love and express that through marriage. I don't see it hurting them that much. Um, the gay, like I said, the gay community is so vast and, it, uh, and they vote, <laughs> you know. So therefore, you have a win-win situation for him. Ja, er zijn veel homos in de Verenigde Staten en ook die gaan stemmen en dus denkt deze man dat het goed zal uitpakken voor Obama. Wij praten erover door en dan doen we met Willem Post... Amerika-deskundige van Instituut Klingendaal. Meneer Post, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Ja, dat was New York. Dat is een uh, progressieve enclave in Amerika. Zal ja. de rest van het land ook zo reageren? Ja, je hebt gelijk. Het is wel een verschil tussen de village in New York. Hè. Dat is toch uh, het epicentrum van de homo scene in Amerika... of het platteland van Kansas. Nou, dat, kijk, het is een historisch moment. Het is echt een, een staaltje van morele en, en politieke moed. Ja, die sleutelstaten, hè, zoals Ohio, waar je een, een aantal... Uh, grotere steden hebt, zoals Columbus en Cincinnati... die zullen wel massaal voor Obama stemmen. Maar het platteland, bijvoorbeeld in zo'n staat, hoe reageren die? Dus het is ook wel een, een gok, misschien moet je zeggen een beredeneerde gok. Het is verkiezingstijd. Uh, hoe zit het met de zwarte Amerikanen... die bij de baptistische kerk toch vaak thuis horen... en ja, conservatieve waarden en normen erop nahouden... en de katholieke Hispanics, niet te vergeten... En de snelst groeiende minderheidsgroep in Amerika... Minderheidsgroep ook. Hè? En ja, dat, dat is toch zo'n 14% van de Amerikanen. En ook daar kijkt men wat, uh, wat, wat, wat kritisch naar. Ongetwijfeld het optreden van Obama nu. Eerst even naar de status van deze uitspraak. U noemt het historisch. Waarom is het zo belangrijk? Ja, omdat de president uh, de belangrijkste politicus van het land is. Hè? En al heeft Obama gezegd. Uh, de staten moeten het zelf weten. Het is wat dat betreft ook wat meer symbolisch. Maar het is klip en klaar wat Obama heeft gezegd. En, ja, en, en vergeet ook niet. Ja. Um... De, de, de homobeweging in Amerika is een hele grote beweging. Er zijn altijd meerdere Amerika's. Het Amerika van het platteland, het meer verstedelijkt Amerika. Denk eens aan een stad als San Francisco bijvoorbeeld... met Castro, een hele grote homowijk, misschien wel de grootste ter wereld. Ja, en dat zijn mensen die nu wel gemobiliseerd zijn. En al, al is het misschien maar 4, 5 procent van de Amerikaanse bevolking. En who knows, hè, want er ligt ook nog wel een taboe op. Het is ook nog niet zo dat iedere Amerikaan er vooruit komt. Nee. Dit zijn de mensen die massaal naar de stembus zullen gaan... en voor Obama zullen stemmen. Maar moest hij dit doen, Want um, wordt vanochtend ook wel gezegd, bijvoorbeeld in de New York Times, dat hij de steun van de homogemeenschap al wel in zijn bezit had, omdat hij bijvoorbeeld een, een streep heeft gehaald door het Don't Ask, Don't Tell-beleid bij het leger? Ja, dat klopt. Hè, maar weet je, uh, mensen zijn een beetje zat van compromissen taal. En Obama heeft dit, uh, dit, dit issue nou ze uitgekozen, denk ik, om te laten zien van. Maar ik heb ook echt hele duidelijke standpunten. En Obama heeft ook niet voor niets gezegd gisteren bij ABC, hè, daar maakte hij het bekend op de Amerikaanse televisie. Uh, Um... Ik, ik kom op universiteiten en daar spreek ik jongeren. Nou, de studenten, de jongeren zijn natuurlijk hartstikke belangrijk... in zijn achterban. Ja, en die zijn eigenlijk massaal uh, voor het homohuwelijk. En in snel tempo zie je het trouwens wel veranderen. Want er zijn nu opiniepeilingen die aangeven... dat onder de hele Amerikaanse bevolking ja, zo'n 50 à 55 procent... voor het homohuwelijk is. En dat accelereert. Hè? Dat gaat dus in snel tempo. Een jaar of vijf geleden was dat nog veel lager. Dus Obama voelt dat er in de maatschappij. Een zekere gisting is op dit gebied. En uh, ja, hij, hij speelt nu die kaart in zekere zin ook uit. En vergis je niet, in 90 minuten, is gisteravond even bekendgemaakt, zijn er al miljoenen dollars uh, binnengekomen in de campagnekast van Obama. Ja. van de Homo-beweging. Zo gaat het ook in Amerika natuurlijk. He? Ja, dat helpt natuurlijk ook. En Mitt Romney is daar natuurlijk uh, is er heel stil over. Dus een Republikeinse tegenkandidaat, hoogstwaarschijnlijk, daar gaan we maar vanuit. Neemt Obama ook de leiding gewoon in de discussie? Ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, en op het campagnehoofdkantoor van Obama in Chicago... is natuurlijk ook heel scherp gekeken naar Romney. Uh, Romney zegt nu... Dat was te verwachten. Hè. Conservatieve republikeinen moet hij natuurlijk ook een beetje paaien. Romney zegt, ja, het, het huwelijk tussen man en vrouw... dat is voor mij leidend. En als ik president word, zal ik zelfs... een soort van landelijk amendement ondersteunen. Hè. Dat het ook in heel Amerika duidelijk wordt... dat uh, dat een huwelijk is tussen man en vrouw. Maar, en dat weten de Obama-mensen natuurlijk... in de jaren negentig, in de strijd tegen Edward Kennedy in Massachusetts... Hè, waar Romney uh, vandaan komt, als, als politicus zeg maar even... Uh, daar was Edward Kennedy als democraat. Zo'n beetje de meest progressieve uh, senator op dit, op dit terrein. En Romney heeft toen gezegd... ja, kijk, als, als ik het voor het zeggen ga krijgen... Dan, dan zal ik nog veel verder gaan. Want ook wettelijk moeten homo's, lesbiennes... Uh, uh, gelijkgesteld worden. Mm. Nou ja, dat is wel flip-flop gedrag. En de sportjes worden natuurlijk al gemaakt ja, in het ja. Obamacamp. Maar gaat dit een bepalende rol spelen tijdens de verkiezingscampagne? Zolang veel Amerikanen nog zonder werk zitten, zal het niet gewoon gaan over de economie vooral? Nou, ik denk dat dat, uh, dat dat zeker zo is. It's the economy stupid. Sommigen in Amerika zeggen, it's the European economy stupid. Mm. Omdat alles met elkaar verstrengeld uh, raakt. Ja, ik denk inderdaad dat ook de African Americans en, en de Spaanstalige Amerikanen, uh, waar de werkloosheid zo toeslaat, toch in de aller, allereerste plaats uh, kijken naar, hoe zit het nou met de economie? Uh, welke kandidaat doet wat voor ons? En ja, dan, dan denk ik dat Obama nog steeds kan rekenen op die loyaliteit. Ja, en het is nogmaals ook wel de uitstraling die je hebt met zo'n zo ja, duidelijke keuze. Dit is nu een politicus die heel helder zegt waar het op staat. Het was eigenlijk gepland, deze uitspraak van Obama, vlak voor de Democratische Conventie, begin september hè, uh, dit jaar. Uh, maar ja, Joe Biden heeft zijn mond een beetje voorbijgepraat ja. zondag. Dus nou, Obama heeft het nu alvast gezegd. Nou, Willem Post, uh, spreek u vast nog vaker. Amerika-deskundige van Instituut Klingendaal, dank weer. Ja. Gaan we even naar Den Helder, Mino Remmers op de Hare Majesteitse Evertsen. Uh, mm, de bemanning, Maino al aan boord en tot de tanden bewapend. Het gedeelte is dan hierbij geplaatst. Ja, tot de tanden bewapend. Maar even kijken, waar staat u? Ik sta hier. Oh, wacht even. Bronsdijk staat onder de staf. Ja, dat is correct. correct. Ja. Voor drie, vier maanden nog leuke dingen meegenomen om de tijd te verpozen. Ja, een laptopje. Een laptopje wat schone kleren natuurlijk als je, als je er wel op gaat. Ja. En de thuisfront is ook meegekomen vanmorgen om ja. zes uur opgestaan. Ja, uitzwaaien. Nee, eerder opgestaan. Ja, o, ja. Eerder opgestaan zes uur, Dat wordt uitzwaaien dus. Wordt Altijd traaien. lastig? Ja. Uh, nou, we zijn het gewend. Dikke tranen. Heb je zoveel mannen gedaan. Ja, het is wel, wel richting de Piraten, hè? Uh, ja, ja, inderdaad. Ja, maar dan drinken we thuis ook een piraatje. Oh ja? Ja. <laughs> yeah. U bent meer het nuchtere type, hè? Uh, ja. Om, ja. Als er te veel piraatjes op hebt, ben je niet zo nuchter meer. Hè? Nee. <laughs> ja. Hoe is het om aan zo'n reis te beginnen? Uh, ja, standaard. Het is voor mij al vrij normaal. Uh, ja. Ik heb het al meerdere malen gedaan. Is het veel straks ook wachten uh, uh, uh, of is het toch een hele veel drukke activiteiten? Uh, voor ons is het als, als het afzijnde gaat het, gaat het heel erg druk worden. En uh, ja, we gaan het zien. Ik kan het van tevoren niet zeggen, maar het allemaal gaat horen. Nee, nee, het is afwachtig. Goed, nou, uh, het embarkeren is begonnen. Zo heet dat officieel. De links moet nog aan boord. Ik heb net even in het vriesvakje gekeken. Dat is ongeveer zo hoog als, uh, als ik zelf ben. 1,80 meter. 80. En ik heb begrepen, de bitterballen liggen er ook in. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De belangrijkste taken van ProRail moeten in handen komen van de overheid. Dat wil inmiddels een meerderheid in de Tweede Kamer, schrijft de Telegraaf. En de VVD zou zelfs willen dat de spoorbeheerder voor 100% in handen komt van Rijkswaterstaat. Dat zegt Kamerlidse Abtroot in de krant. Na het treinongeluk in Amsterdam, de ongepaste salarisverhoging van de directie... en de spoorchaos door het winterweer hebben veel parlementariërs genoeg van ProRail. CDA en Partij van de Arbeid gaat het nog net te ver. Die partijen zien liever dat het spoorbedrijf gedeeltelijk wordt ingelijfd. En Charlie Abtroot spreken we na acht uur. De verbreding van de A27 dan, ten oosten van Utrecht, die staat ter discussie. Volgens de Volkskrant willen D66, GroenLinks, PvdA en SP dat het besluit wordt uitgesteld nu het kabinet is gevallen. Het CDA wil ze nog niet over de Verbreden van de snelweg door het bos aan Melesweert kost honderden miljoenen euro's. Volgens D66-kamerlid Verhoeven moet de afweging worden gemaakt... of het wel verantwoord is om in deze tijden zoveel geld uit te geven aan een snelweg. Op Twitter laat GroenLinks-kamerlid Ineke van Gent nog even weten... dat ze fel tegenstander is... van het project. Ze twittert, weg met die, weg. EK voetbal is over een maand. In het Brabantse gooien zijn ze er al klaar voor. Op de voorpagina van het AD een foto van een compleet oranje versierde straat. Nou, ja. <lacht> Alle huizen zijn oranje geverfd en verbonden met oranje vlaggetjes. Alle huizen? Nee, op één Benieuwd hoe die het heeft in die buurt. In de internationale media ook veel aandacht voor parlementsverkiezingen in Algerije. De Algerijnse president Bouteflika riep via het staatspersbureau APS... vooral jongeren op om te gaan stemmen. Tweederde van de bewoners van Algerije is jonger dan 35 jaar. Het Franse TF1-nieuws verwacht dat weinig jongeren gehoor geven aan die oproep. Ze voelen zich vervreemd van de politiek vanwege fraude in het verleden. Arabische nieuwszender Al Arabiya verwacht dat de islamisten minder succes krijgen in Algerije dan in buurlanden Marokko en Tunesië. Tijdens de verkiezingscampagne bleken de islamitische partijen niet in staat om veel publiek te trekken. Het voetbalseizoen is nog maar net ten einde. Toch zijn voetbalclubs al bezig met het volgende seizoen. De Telegraaf schrijft bijvoorbeeld dat Ajax Simon Paulsen van AZ wil overnemen. De Deense linksback heeft een aflopend contract... en krijgt een tweejarige aanbieding van de Amsterdammers. Paulsen laat aan de Telegraaf weten dat hij erover nadenkt... en dat Ajax aan zijn voorwaarden lijkt te voldoen. Tot slot nog even naar RTV Utrecht. Die uh, melden dat de bejaarden niet welkom zijn... in appartementencomplex Trompstaten in Maren. De gemeente wil uh, in een ontmoetingsruimte... activiteiten voor dementerende bejaarden onderbrengen. En de bewoners van de 55-plus-flat willen dat niet. Ze zijn bang dat hun appartementen minder waard... of zelfs onverkoopbaar worden. De gemeente dreigt nu alle activiteiten in de ontmoetingsruimte te stoppen... door de huurovereenkomst voor deze ruimte op te zeggen. Na het journaal van 8 uur zoomen wij in op de internationale bezorgdheid over een nieuwe escalatie van de Europese schuldencrisis. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Vanavond 7 uur. Je hebt de nacht van Cories gehad, je hebt de nacht van Jan Mullen gehad. En toen vroegen ze mij: Giel Beden over de nacht van Giel. Ik vond het een beetje dat ik zei: ja, weet ik veel, of moet ik dat doen. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, het is mijn kans. Luister naar Kunststof vanavond 7 uur. Radio 1: het nieuws van alle kanten.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 Waarom zou Hof Hoorneman Bankiers u een gratis aandeel willen schenken? Alleen maar omdat u 5.000 euro inlegt op een Hof beleggingsrekening? We begrijpen uw gedachten, maar waar het ons om gaat is dat u zo het best kunt ervaren wat de voordelen zijn van beleggen bij Hof Hoorneman Bankiers. Meer niet. Ga daarom naar gratisaandeel.nl. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management drives mastering leadership. Ga nu naar gratisaandeel.nl voor een gratis aandeel. Verbeter uw teamperformance. Management drives, mastering leadership.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 Dit is Radio 1.